De grote brand in Vlaardingen is grotendeels geblust. De brandweer gaf rond half drie vannacht het zijn brandmeester. De brand brak gistermiddag uit in een loods aan de koningin Wilhelminehaven. Het vuur sloeg later over naar een transportbedrijf. Treinverkeer had de hele avond last van de dikke rook die vrijkwam. Redden geen treinen tussen Rotterdam en Vlaardingen. Koerdische militairen zijn erin geslaagd een dam te heroveren... die sinds twee weken in handen was van IS-strijders. Het gaat om de grootste dam van Irak bij de stad Mosul. De Koerdische troepen werden geholpen door Amerikaanse en Iraakse luchtaanvallen. Het Amerikaanse leger zegt dat het gisteren 14 luchtaanvallen op IS heeft uitgevoerd. Het weer overdag wisselvallig met kans op onweersbuien. Het is middags hooguit 17 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en koel cool voor de tijd van het jaar. Dit was het de John Bakker van de ANWB.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 Zodat ik de tu voz zien. Zodat ik de wereld kan zien. Zodat ik de wereld kan zien. Zodat de amor, y si me ik de de voz, y que de tu voz sea este corazón, de los días a Dios le pido. que mi padre me recuerda